Zes uur. al met het NOS-journaal. Ook de Duitse bondskanselier Merkel heeft tegen de Britse premier May gezegd dat er niet opnieuw wordt onderhandeld over de Brexit. May is op bliksembezoek in Europa, nu duidelijk is dat het Britse parlement het Brexit-akkoord afwijst. Struikelblok is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Premier May was vanmorgen bij premier Rutte. Ook hij heeft, voor zover bekend, geen toezeggingen gedaan. May is nu in Brussel voor overleg met de Europese leiders Tusk en Juncker. De Tweede Kamer wil een helmplicht voor snorfietsers. Een meerderheid is het eens met het pleidooi van 130 artsen... dat een helm voor deze groep de verkeersveiligheid vergroot. Nu mogen bestuurders van snorfietsen met een blauw kenteken... nog zonder helm op het fietspad rijden. VVD en PVV zijn tegen de verplichting. Die partijen vinden dat bestuurders zelf mogen bepalen... hoe goed ze zich beschermen. Politieke partijen in Drenthe en Overijssel en het CDA in de Tweede Kamer... willen meer weten over een brand bij de kerncentrale... vorige week in het Duitse Lingen. Op sociale media klaagden mensen toen dat er weinig bekend werd over de brand. Veiligheidsregio Twente zei afhankelijk te zijn van Duitse collega's... die pas contact opnamen nadat de brand was geblust. Ruim 5.000 Groningers hebben bij de NAM een claim ingediend... voor emotionele schade. Door de aardbevingen zijn ze bang, is hun gezondheid achteruit gegaan... Of moeten ze verhuizen, zeggen hun advocaten. In maart wees een rechter al een schadevergoeding toe aan 120 Groningers. De nam ging tegen die uitspraak in beroep. Weekblad Time heeft de winnaar van de prestigieuze titel Persoon van het Jaar bekendgemaakt. Het is een groep journalisten, door Time omschreven als The Guardians. De bewakers die strijden tegen de uitdagingen van deze tijd. Een van de journalisten is de vermoorde Jamal Khashoggi... Ook de krant in Annapolis, waar op de redactie vijf mensen werden doodgeschoten, hoort bij de winnaars. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, plaatselijk lichte vorst. Er is ook kans op een mistbank, morgen overdag droog, nu en dan zon, wordt het een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Nog altijd flink wat vertraging op de Noord-Hollandse wegen. Alles bij elkaar, ruim 100 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... na een ongeluk bij Knoop Maardenberg, 6 kilometer file. De rechterrijsthoek is dicht, kost je ruim 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Sloten, 5 kilometer. De rechterrijsthoek is dicht, vertraging daar bijna een kwartier. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... Tussen Hilversum en Nieuwegein, 16 kilometer langzaam rijden, kost je ruim 20 minuten. En op de N201 uit Horen richting Hilversum, bij Loenen, 4 kilometer, ook daar ruim 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En Piotr Berend is een Poolse jazzsaxofonist en composer. Hij maakt zelf heel veel mooie muziek. En heeft hier een, um, ja, een Poolse arslied uh, vertaald in de jazz. En het nummer heet uh, Christus Za jest Ja, inderdaad, heel moeilijk. Natuurlijk is het spirituele muziek. Um, het is ook. Uh, Volgens de overtuiging van Pieter Bernd zelf. Zijn muziek is vooral geïnspireerd door, um, door John Coltrane. Hij gaat u luisteren naar uh, nou, Christus Tsarmar-Vitschuan-jest.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 When you hear, hallelujah, Saint Nicholas is here, when it's Christmas time in New Orleans.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 Ja.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 Dat was Clem Miller met een medley van verschillende kerstnummers. We gaan verder met iets anders. Helen Humes. Helen Humes was een uh, Amerikaanse uh, jazzzangeres... en die onder andere bekend is omdat zij uh, lange tijd heeft opgetreden... in de big band van Count Basie. Zij is, um, in die tijd heeft zij um, de plek ingenomen van uh, Billie Holiday. En dat was rond 1938...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 feel so lonely. I'd give the world if I could only make you understand. It surely would